Warnix Ampersen met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad Minneapolis heeft de burgemeester per direct een avondklok ingesteld. Het uitgaansverbod is bedoeld om nieuwe rellen te voorkomen... na de dood van een ongewapende zwarte arrestant begin deze week. Afgelopen dagen kwam het in Minneapolis tot flinke ongeregeldheden. Zo staken betogers een politiebureau in brand en werden winkels geplunderd. De politie zette traangas in. Ook in andere Amerikaanse steden werd gedemonstreerd tegen politiegeweld tegen zwarte burgers. Vrouwelijke ambtenaren jonger dan 35 jaar ondervinden op de werkvloer regelmatig ongewenst seksueel gedrag. Ongeveer 15% van hen heeft daarmee te maken, blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken onder bijna 40.000 ambtenaren. Van de hele groep zegt 9% afgelopen jaar te maken te hebben gehad met discriminatie. Verderweg de meeste ondervraagden vinden dat hun organisatie genoeg doet om ongewenst gedrag tegen te gaan. In het Brabantse Littoin zijn drie mensen gewond geraakt bij een ontploffing op een plezierjacht. Het ging mis toen de boot had getankt bij een tankstation aan het water. Bij het wegvaren ontplofte de motor, vermoedelijk door kortsluiting in de elektronica. De drie opvarenden sprongen daarna het water in. Ze zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Belgen mogen vanaf morgen weer de grens over om familieleden te bezoeken. Dat heeft de minister van Middellandse Zaken bekendgemaakt. Het gaat alleen om landen die aan België grenzen. Vrienden in een buurland bezoeken blijven boden. Daarom moet bij de grens worden aangetoond dat iemand daadwerkelijk naar familie gaat. Het weer. Het koelt af naar een graad of acht. Overdag eerst zonnig, later ook wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Zondag wordt het iets koeler, maar het blijft wel droog. De dagen daarna veel zon en op steeds meer plaatsen zomers warm. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. looks funny. Let me touch you. What? Sorry? I think you're breaking up. Breaking up. Never move out the way, pick a lane cause I'm here to stay So whatever you do, better make a choice Leave the dance so make some noise Shout, get up, you